Graden. Er wordt hard gewerkt om de stroom weer terug te krijgen. En Amerika stapt uit ruim 30 VN-organisaties en 35 andere internationale groepen. President Trump vindt dat die lidmaatschappen alleen maar belastinggeld kosten... en Amerika niks opleveren. Het geld dat hij overhoudt, geeft hij liever uit in eigen land. Dan nog het weer van weer online. Het is bewolkt met enkele sneeuwbuien en in het westen valt af en toe regen. Overdag een tijd droog en 1 tot 5 graden. Later op sommige plekken weer sneeuw. En tot zover het ANP-nieuws. Goedenacht. Dit is Joe. So much uit de 70s, 80s en 90s.